Vijf uur Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in een café aan de Van Oostadenstraat in de pijp... toen ze meerdere keren werden beschoten door een man. Stadszender AT5 meldt dat de schutter uit een auto zou zijn gestapt... die vlak voor het café stopte. Direct nadat hij had geschoten stapte hij weer terug in de auto... en ging hij er op hoge snelheid vandoor. De Amerikaanse tv-schrijver en producent Steven Bochco is overleden. Bochco was de man achter succesvolle televisieseries... als Hill Street Blues, L.A. Law en NYPD Blue. Zijn series behandelden vaak controversiële onderwerpen... die niet eerder te zien waren op de Amerikaanse televisie... zoals misdaad, drugsgebruik en geweld. Bochco leed al lange tijd aan leukemie... en overleed in zijn slaap aan de gevolgen van de ziekte. Steven Bochco is 74 jaar geworden.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 Internationaal wordt er gevreesd voor een handelsoorlog... tussen de VS en China. Het weer, het is overal bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 8 graden in Noord-Holland tot 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Levi, dankjewel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Fris. Thomas van Ja, Goedemorgen, het is 2 april, tweede paasdag. Het weer is misschien niet heel goed, maar laten we er met z'n allen een ontzettend mooie tweede paasdag van maken. Dit uur onder andere een rondje door de natuur met boswachter Thomas. Pak je kunst en muziek van Bill Withers. When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eyes Something. Weird. The ball of faith. Ooit een uh, muziekquiz georganiseerd. En dan ga je zo denken, welke vragen zal ik erin stoppen? Een van die vragen was: hoe vaak zingt Bill Withers Lovely Day in Lovely Day? En dan weet ik nou wil je horen hoeveel het was. Maar uh, sorry, ik uh, ben het antwoord vergeten. Dit paasweekend was het niet het allerlekkerste weer. Ja, sorry daarvoor nog, uh, maar volgend weekend beloofde het warm te worden. En zonnig, En dus gaan we met z'n allen weer het terras op. Tijd voor de horecaondernemers om de laatste voorbereidingen te treffen... en de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Mevrouw Naber van Koninklijke Horeca Nederland, Goedemorgen. Goedemorgen. Een perfecte terrasdag, neem ons mee. Hoe ziet die er eigenlijk uit volgens u? Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen tijd dat mensen op allerlei verschillende momenten gebruik maken van horeca. En dat vinden wij natuurlijk uh, fijn. Mensen gaan buiten de deur koffie drinken, lunchen, brunchen, uh, borrelen en uh, s'avonds lekker uit eten. En uh, met goede voorbereidingen van je terras kan eigenlijk al die horecamomenten kunnen op dat terras plaatsvinden... Want je ziet dat veel horecaondernemers, zelfs als het een beetje frisser wordt... een terrasheater uh, of een deken voor je klaar hebben liggen. Dus wees welkom op het terras. Jammer dat het nu met, uh, met Pasen niet, uh, niet lukt. Dat het wat wisselvallig was. Maar hopelijk volgende week wel. Ja, want het, het, het gaat erg warm worden. Um, en dan, dan heb je natuurlijk al die terrassen waar je uit kan kiezen. Ik woon zelf in Utrecht. Dan loop je zo'n plein op en dan... Uh, goh, waar moet ik nou uit kiezen? Hoe zorgt een horecaondernemer er nou voor dat we juist zijn of haar terras kiezen? Nou ja, we, we, we raden horecaondernemers in ieder geval aan om uh, uh, goed na te denken op welke doelgroep ze zich graag willen richten. Wie ze aan zich willen binden en hoe je dus iemand van de bank naar de bar, de lunchroom of het restaurant, uh, hoe je dat doet. Ja en dat kan door uh, niet alleen uh, in te spelen op de wensen en uh, behoeften van die doelgroep qua eten en drinken, maar ook te zorgen dat je het interieur, in dit geval het terras, muziek, maar ook het personeel erbij zoekt wat daar goed bij past, zodat er een goede klik ontstaat met de mensen waarop je, je richt. Het moet kloppen, ja. zeg maar. En natuurlijk moet je er ook voor proberen te zorgen dat je doelgroep je kent, dat je bekend bent, en daar speelt social media natuurlijk een steeds belangrijkere rol bij. Ja, maar hoe, hoe kan je daar als, uh, als, als ondernemer op inspringen. Want ja, uh, ik zit dan misschien op het terrasje, maak een foto van, uh, van mijn vrienden, zet het op Instagram. Ja, en dan precies. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is natuurlijk de gratis marketing voor de horeca ondernemer. En hij kan natuurlijk proberen om dat via social media te delen, om ook uh, aan gasten te vragen, wil je iets op Facebook, Instagram of een andere platform zetten? Ja. En op die manier kan je natuurlijk proberen om uh, nou, je naam bekendheid te vergroten. Ja. En wat wij vooral willen doen is natuurlijk gastvrij zijn voor uh, de, de mensen die bij ons uh, op het terras of in de zaken uh, zitten. Maar we vinden het natuurlijk ook fijn als uh, zij. Nou, spread the word. Als zij ook iets aan anderen vertellen. En daarmee de bekendheid van dat bedrijf groter wordt. Ja, en je zei net al uh, dat het moet kloppen. Dus het maakt niet zozeer uit of je nou ja, je, je richt op een, een ouder publiek of jonger publiek. Zolang alles maar een beetje in overeenstemming is. Niet een hele hippe uh, strandtent-look hebben als je eigenlijk. Uh, nou ja alleen maar misschien je richt op op 45 plus 50 plussers Nee, dat klopt. We zien dat het op dit moment bijvoorbeeld wat minder goed gaat... met de traditionele cafés. En daarom zeggen we bijvoorbeeld als voorbeeld even naar de cafés... van richt je nou op een specifieke doelgroep. Kijk nou hoe je hen kunt bedienen. En dan zie je dat cafés die daar succesvol in zijn... zich bijvoorbeeld richten op nou, specifiek mensen... die speciale biertjes bijvoorbeeld heel lekker vinden. Daardoor ook zorgen dat er bepaalde hapjes, dus eten... eten is vaak een verbindende factor, bijserveren... dus een kaart erbij hebben... Nou ja, die daarbij past. De inrichting die erbij past. Uh, het personeel, wat dan ook veel van die biertjes weet. Ja. Nou, zo kan je een heel concept ontwikkelen. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor de cafés. Maar uh, dat geldt natuurlijk ook voor andere horecazaken. Ja, precies. Nou, en als we dan dus even naar die terrassen gaan. Uh, en we, we kijken naar een grote stad of een, een hele uh, populaire toeristenplek. Um, heb je natuurlijk niet alleen maar uh, toeristen uit Nederland. Ook uit andere landen, uh, uit het buitenland. Die hebben dan, denk ik, ook andere gewoontes, andere behoeften. In hoe kan je je daarop inspelen als ondernemer. Nou, Je kan natuurlijk kijken van goh, wat uh, onderzoek doen, zou ik zeggen. Kijk welke uh, gasten er in uh, de stad komen. Je kan natuurlijk die gasten eens vragen van uh, waar letten jullie op, wat vinden jullie belangrijk. Je kan natuurlijk ook eens kijken, kan ik, een, uh, kan ik iets organiseren wat voor die toeristen interessant is... Gaan ze bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan een museum? Kan je dan een museummenu bijvoorbeeld aanbieden? Dat geldt overigens natuurlijk ook voor Nederlandse uh, gasten. Ja. Uh, een, uh, een, uh, met een bioscoop een, uh, een actie samen bedenken, een paasactie bedenken. Misschien kan je een klein evenement organiseren waar bijvoorbeeld een bekende DJ uh, uh, er is. Ik rijd je vooral goed voor. Dat is eigenlijk uh, vooral de, het advies. Verdiep je in uh, de gast die je graag uh, een fijne tijd wil bezorgen. En dan, en dan maakt het eigenlijk niet meer uit of diegene uit Nederland komt... of uh, laten we zeggen uit Spanje. Nee, dat zou eigenlijk niet hoeven. Uh, maar ja, daarom zeggen we. Uh, doe onderzoek. Ja. Uh, blijf je erin verdiepen. Uh, het is niet zo dat je eens een succesvol café of restaurant was of dat dan tot in de lengte der dagen hetzelfde blijft. We zien dat uh, de, de wensen en behoeften van gasten op dit moment heel anders zijn dan uh, tien jaar geleden. Nou, speel daarop in. Uh, kijk vooruit. Um, kom achter je, uh, je fornuis en achter je tap vandaan. Kijk hoe die, uh, hoe die trends zich ontwikkelen. En dan proberen we als brancheorganisatie natuurlijk onze leden ook bij te helpen. Ja, workshops want te ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Als je uh, een, een kroegbaas bent en je hebt een heel mooi terras al uh, 30 jaar. Op een gegeven moment en die formule is uitgewerkt. Ik kan me voorstellen dat je denkt, van, nou ja, uh, ik weet ook niet zo goed. Maar dan, ja, dan zijn er wel, uh, uh, is er wel hulp, zeg maar. Zeker. Als branchevereniging proberen we ons alleen daarbij te helpen. We organiseren niet alleen inspiratietours... door langs mooie nieuwe concepten te gaan... waardoor horecaondernemers die meegaan op zo'n tour ook zien... wat nieuwe ontwikkelingen zijn. En dan kunnen ze dan natuurlijk onderdelen uitpikken... waarvan ze denken, hé, hey, dat zou voor mij ook ja, handig kunnen zijn... Maar we organiseren natuurlijk ook workshops en trainingen. En we hebben een team van bedrijfsadviseurs die je kan inschakelen... om ook eens te kijken van, goh, wat zou er nou bij ons beter kunnen? Hoe kan ik nou nog meer ondernemen? Er zijn een inhaken op uh, trends die um, dan misschien wel weer opgepakt ja. worden. Want je wil natuurlijk dat die gast niet op de bank blijft, maar naar jouw bar Precies. komt. En over die trends gesproken, waar, um, ja, wat kan ik verwachten... als ik uh, komende tijd uh, een terrasje op ga zoeken? Ja, ik, je ziet eigenlijk dat uh, consumenten heel erg letten op gezondheid en duurzaamheid... Mm -hmm. Maar uh, we, we zien ook uit onderzoek dat mensen, als ze uitgaan... zich ook graag willen laten verwennen. En uh, dan wel het toetje of het wijntje nemen... of uh, nou, uh, lekker iets nemen wat ze misschien thuis niet nemen. Dat mag natuurlijk ook. We willen die gasten een, uh, een fijne tijd bezorgen in de horeca. Mm -hmm. um, maar als je kijkt naar trends, en dat is niet zo specifiek voor terrassen... maar wel in zijn algemeenheid, zien we dat mensen gaan voor of de kwaliteit... en dan ook bereid zijn om wat meer te betalen... Of juist voor gemak en dan dus kiezen voor iets waar ze nou, redelijk snel weer uh, iets kunnen eten ja. of drinken en dan weer, uh, weer buiten staan. Oh. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk de ontwikkelingen die we nu zien. Ja. Maar ga het vooral zelf proberen, je bent welkom. Ja, ja mijn favoriete uh, café-terras heeft uh, een bring-your-own concept. Dus ik, ik haal een broodje in de stad en ga daar zitten met hun koffie en hun biertje. En uh, dat is lekker makkelijk. Heel goed. Ja, ja heel goed. Vind ik fijn. Ja. Ja. Uh, Bernadette van de Koninklijke Horeca Nederland, uh, ja, dank je wel. En uh, uh, ja, veel succes de komende drukke uh, mooie uh, voorjaarsdagen. Hartstikke fijn, dankjewel. En, dan, en uh, nogmaals, uh, geniet van de horeca. Ja, en dan onfeer ik me wel op om uh, komend weekend even te testen of de terrassen daadwerkelijk klaar voor alles zijn. Super, super. Thomas van Fris Ja, dan gaan we naar het mooie van radio. En dat vind ik dat je, dat je soms helemaal kan wanen op een bijzondere plek... een andere plek dan je bent, nog alleen maar te luisteren. Elke week vraag ik iemand om ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete locatie. En deze week vroeg ik dit aan Ruben van Haften. En hij koos voor een situatie die we normaal waarschijnlijk... niet allemaal even leuk vinden. Zo. Klaar met het werk. Op naar huis. aan. Daarna gaat de snelweg op. Ah, nee! File. ANWB verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Busomstaat te 4. Nou, dit gaat nog wel even duren. Dan maar wat om me heen kijken. <laughs> die man links van me belt nu al naar huis om te vertellen dat hij wat later komt. Aan de andere kant, die vrienden lijkt het helemaal niks te boeien. Ze gaan vol los op hun muziek. En ja hoor, het moest er een keer van komen. Iemand die de file probeert in te halen via het tankstation... maar daar alsnog komt vast te staan door alle andere automobilisten... die er ook hebben geprobeerd. Oh, volgens mij gaan we weer rijden. Ja hoor, eigenlijk vind ik dat wel jammer... want het is hartstikke leuk om om je heen te kijken naar anderen... Stiekem is de file toch een beetje mijn favoriete plek. Ja, en zo maak je van een vervelende situatie toch maar weer een fijne. Wil je zelf nou ook zo'n prachtig hoorspel over jouw favoriete locatie... heb je zelf geen tijd om dit te maken. Geen probleem, dat doen wij namelijk voor jou. Stuur ons even een berichtje via de Radio 1-app... wat jouw favoriete plek is. En wij regelen de rest. En dit is Nana Adjoa, The Resolution... Een appje van Anders via de Radio 1 app die zegt wie, wie is dit? Denk ik tenminste dat je bedoelt uh, wie is uh, deze zangeres? Dat is Nana Ajoa. Ik zei het net al, maar ik zeg het met liefde nog een keer. En nog een keer en nog een keer. Nana Ajoa. Nana Ajoa. The resolution. Ja, je hoort hem weinig op de radio. Vind ik onbegrijpelijk. Waanzinnig mooi. En na één keer luisteren zit hij al in je knar. Ja, gaan wij naar uh, de natuur. Naar boswachter Thomas van der S. Biesbos, boswachter Thomas van der S. Goedemorgen. Goedemorgen. Een heerlijk paasweekend. Uh, de natuur staat op knappen. Uh, wat houdt jou bezig? Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Met name vrijdag en zaterdag... toen er een warme zuidoostelijke stroom in ons land bereikte... leverde dat in ieder geval voor mij de eerste twee boerenzwaluwen op. Dus het bleef niet bij één. En ja, ik kreeg hele mooie berichten door van mijn collega's ook... uit het zuidoosten van Brabant onder andere. Want met name bij de Vennen en Meertjes... Ja, oogden de kikkers weer blauw. Sorry, de wat? De kikkers. De kikkers oogden weer blauw. En uh, ja, dat is een, uh, bijna een momentopname van een paar dagen... Ja. Uh, dat de heikikkers, en bruine kikkers doen dat ook wel een beetje... Uh, ja, een beetje uh, onrustig worden, want de temperatuur komt boven de 10, 12 graden. Ja. Uh, ze komen uit hun winterslaap. Het zijn koudbloedige amfibieën. Ze trekken naar een, uh, een poel. En met name de mannetjes, die worden zelfs helder blauw. Oh. Felblauw. Dus ja, het is een heel bijzonder gezicht... om dus allemaal uh, mannetjes van de heikikker te zien bij elkaar... in zo'n ven, ja. uh, helsblauw, een paar dagen lang. En uh, dat betekent dat er gepaard mag worden. Het is uh, de voortplantingspiek van de, van de heikikker op dit moment. Oké, okay, een mooie uitdrukking dat, het, uh, dat ze helemaal blauw worden. Ja, het is een fantastisch gezicht. En uh, wetenschappers zijn er ook nog niet helemaal over uit uh, hoe, dat nou, uh, hoe dat nou komt. Uh, twee theorieën. Uh, als ze blauw zijn, vallen ze minder op. Want dit is het moment dat ze dagactief open en bloot in vennetjes liggen. Dus ja, heel makkelijk te pakken voor reigers ja. uh, of andere roofvogels. Uh, en daarnaast, omdat de mannetjes blauw zijn... weten de mannetjes in ieder geval onderling dat ze elkaar niet moeten bespringen. Maar dat ze de bruine vrouwtjes op moeten zoeken... Uh, Ah ja, en dan, oké, okay, nou, dus dat, dat zal dan weer helpen. Maar echt heel precies weten ze het nog niet, hoe dat dan nee, zit. Nee, heel precies weten ze het nog niet. Maar ik vind de theorieën allebei erg sterk. Ja, je, je hebt me ook nog geluid gestuurd. Um, ja, zijn dat dan ook die kikkers? Ja, het is echt een super tof geluid. Het klinkt een beetje uh, alsof je lekker in een uh, warme jacuzzi zit, zeg maar. En uh, je hoort het nu ook uh, een paar dagen eigenlijk, uh, 24 uur per dag. is wel luisteren, hoor. Wat een bijzonder. Ik dacht toen je, toen je het stuurde, dacht ik. Ik uh, bedoel, ik weet wel wat van, uh, van de natuur. Ik dacht dat het koorhoenders waren. Ja, precies. Ja, die, die bolderen ook. Uh. Ja. Dat is trouwens ook in deze tijd van het jaar. Dat heeft er ook wel iets van weg. Uh, nou ja, dat, uh, dat wordt steeds zeldzamer. Het is alleen nog maar uh, op de Sallandse heel veel rug te horen. Mm -hmm. Maar gelukkig uh, gaat het met de heikikker wel aardig. Want zelfs in het groene hart. Maar dus ook in heel veel vennen en plasjes uh, in Brenten, Brabant, Oost-Gelderland... Ja. Ja, hoor je dit uh, jacuzzi-achtige geluid. En dat is van die heikikkers. En normaal gesproken hadden we dit onderwerp ook drie weken geleden kunnen behandelen. Maar omdat het zo koud is, ja, is die voortplantingspiek best wel heftig en intens. Mm -hmm. Geconcentreerd in het paasweekend, denk ik. Dus het, zeg maar, het, het, ze, ze wachten en wachten en wachten en wachten tot het warm genoeg is. Het is nu warm genoeg, dus nu duiken ze massaal op elkaar. Blauw, blauw, maakt helemaal ja. niet uit. Ja, en, ja het, is, het is echt inderdaad, ja, dat geldt voor vogeltrek, dat geldt voor explosie aan bloei, wat straks gaat gebeuren. Maar dat geldt dus ook voor ja, de, de hemelsblauwe heikikkers in de vennetjes. Ja, wat leuk, vorige week had je het over de, de visarend, hè? Ja. Um, die nog niet helemaal gespot was, inmiddels wel? Nou, er is een beetje, een beetje een vertraging opgelopen, want oh, yeah. ja, vorig jaar dus 26 maart... En het duurt allemaal uh, wel erg lang. Ik moest wel lachen van de week. Want er zaten inmiddels twee grote Canadese ganzen op het nest van die uh, visarend. Yeah. En uh, ja, die kregen ook een beetje broeddrang. Dus die vogel uh, lag zelfs op het nest. Nou, gelukkig kwam er toen een jonge zeearend aan... die daar al een paar dagen in de buurt zit. Dus nog geen visarend, maar wel een zeearend... die in ieder geval die grote Canadees van het nest afgeschopt heeft, als het <lacht> ware. Want uh, ja, je wil natuurlijk niet dat dit enige nest van de visarend in Nederland... Ja, het nieuwe domein wordt van de grote Canadeese kant. Uh... Nee, hoewel het ook dus waarschijnlijk een hele mooie foto is... maar toch een beetje zonde, hè? Ja, het is een beetje ja. zonde. Ik bedoel, die visarend die, uh, moet nog uh, een hele hoop uh, nieuwe, jonge visarenden maken. Ja. Je zei net dat, het, dat alle vogels en alle dieren stellen het allemaal, alle, ja, de, de paringen en soort dingen een beetje uit. Want uh, ja, het weer valt tegen. Um, is het dan nu wel een beetje bij te houden voor de liefhebber van wat er allemaal gebeurt? Nou, ik vind het wel. Ik, ja, iedereen zit wel, wordt er wel heel onrustig, zeg maar. Als ik, het, als ik naar mijn collega boswachters aan de koffietafel kijk, dan ja, zitten we toch allemaal op het moment te wachten uh, dat het echt los mag gaan. En dat levert straks inderdaad ja echt een explosie aan voorjaarswaarnemingen op. En uh, ja, tuurlijk, sommige dingen gaan gewoon door, want ja, de daglengte daar verandert niet veel aan. Maar zeker de koudbloedige. Uh, de bloeiwijze, uh, vogels die vertraging oplopen... omdat ook elders in Zuid-Europa ja, gewoon echt heel veel regenfronten... en buienfronten uh, hebben plaatsgevonden. Hm. Ja, dat komt straks allemaal uh, uh, ja, uit zicht dat in een, in een voorjaarsexplosie ja. is, de, is de natuur daar bijvoorbeeld, nou ja, waar jij zit in de biesbos... daar we eigenlijk wel uh, op bestand? Uh, ja, kijk, uh, op zich uh, koude voorjaars, zeg maar, uh, dat gebeurt zo af en toe. Het kan wel zeker invloed hebben natuurlijk op uh, het succes... Van jonge vogels uh, uh, in het voorjaar. Het insectenleven blijft een beetje achter. Uh, bloeiwijze loopt achter, waardoor uh, die hommel die net uit zijn winterslaap komt. nog niet zo heel veel keus heeft. Maar natuur is ook robuust en sterk en kan zich ook weer goed herpakken. Ja, ja, schitterend. En dat allemaal hier in ons uh, eigen koude, nou ja, uh, blauwe kikkerlandje hè. Ja, een blauwe kikkerlansje. Goeie. <laughs> Tot volgende Zo. week. Kijken of de, de vis het inmiddels thuis is en hoe het met de, ja, de, de, de heidekikkers is afgelopen. Ja, is goed man. Tot goed dan. dan. Doeg. Hoi. Ja, roken kost veel geld. Is slecht voor je. Uh, je ja, kunt je dan ook nauwelijks voorstellen dat er sigarettenautomaten in boekhandels of musea komen. Uh, toch is dat precies wat Ronald Schouten wil. Uh, die ziet de ouderwetse sigarettenautomaten het liefst door het hele land. Alleen dan niet gevuld met pakjes sigaretten, maar met pakjes kunst. En deze week wordt de 20ste automaat geplaatst in Leiden. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Wat moet ik me erbij voorstellen? Kunst uit de automaat? Want ik neem aan dat er niet een heel schilderij in past. Nee, het zijn uh, uh, aangepaste werkjes die op het formaat van een sigarettendoosje uh, in de doosjes gedaan worden. En, uh, en ja, het is niet veel schilderijtjes, maar je kunt echt iedere kunstdiscipline tegenkomen. Okay. In december 2016 is de eerste uh, pakje kunstautomaat geplaatst. Ja? Uh, hoe werd erop gere gere gere gere gere gereageerd? Was het meteen een succes? Ja, eigenlijk een, een heel groot succes, want ik, uh, ik had een automaat gevuld... en daar gaan er 120 pakjes in. Mm. En uh, s'morgens werd uh, de automaat onthuld... en uh, s'avonds uh, werd ik gebeld van... goh, Ronald, hij is leeg, uh, kun je hem vullen? En dat is gewoon dan drie, vier dagen achter elkaar uh, doorgegaan zo'n beetje. Mm. Dat ik zelfs de kunstenaars heb moeten benaderen van... goh, uh, ik ben bijna door mijn voorraad heen, kunnen jullie nog wat, uh, uh, wat maken? Dus wij hebben in de eerste twee, drie weken zijn er uh, ruim uh, 600 doosjes verkocht. En dat, ja, dat was iets meer dan je verwacht had. Ja, <laughs> ik, had, ik had gehoopt op 400 uh, per jaar. Uh, maar nu, uh, ja, het liep zo hard dat het, uh, ja, het was, ja. Het was gewoon natuurlijk heel nieuw ook. Uh, ja, maar hoe ben je op, op dit idee gekomen het. om dit te doen? Want ja, ik bedoel, uh, automaten kennen we, kunst kennen we. Maar je bent een genie als Ronald, uh, heb je nodig om dat te kunnen koppelen. Ja, ik, ik, ik ben tien jaar geleden in Duitsland geweest, in Potsdam. En uh, daar liepen we over straat. En daar ging een, een, een, een sigarettenautomaat, dacht ik. Maar het was een, een kunstautomaat. Mm. En de kennis uh, waar we bij waren, die, die vertelde wat de bedoeling daarachter was. Zo van, dat is uh, verkopen via ja. een automaat. En om meer bekendheid aan kunstenaars te geven. En ik dacht van, nou, dat is een leuk idee. Dat ga ik ook een keer doen. En... Uh, Drie jaar geleden heb ik ontslag genomen als, uh, als docent. En om volledig kunstenaar te worden. en ik dacht van. Nou, nu ga ik een automaat kopen. En. Uh, een beetje uitgeprobeerd via kunstmarkten. en op een gegeven moment dacht van. nou ja. Uh, is wel leuk. Ja. Mensen reageerden heel positief. Ja, ja en, en die kunst. en dat is natuurlijk ook wel mooi. want die kunst die wordt gemaakt door kunstenaars. uit de omgeving van die automaat, toch? Um... Ja, Nederland is, is onderverdeeld in 40 uh, uh, coropgebieden. Ja. Uh, vraag me niet wat dat inhoudt, maar ik vond het wel een, een, een mooi aantal. Ja. En ik dacht van... als, nou, als ik het nou voor elkaar kan krijgen, dat in iedere koopgebied één automaat staat en dat die daar een regionale functie krijgt. ook dus regionale functie in dat gebied, ja. die kunnen, uh, kunnen meedoen en zo dat de kunstenaars in dat gebied of die regio zichzelf meer bekend kunnen maken. zo het bij de mensen. Uh, ja, en dat, dat is ook een beetje heel de opzet. Hè? Ja, precies. Dus dat je, dus dat je de, de, de kunst uit... want er zitten natuurlijk ontzettend veel kunstenaars... door het hele land verspreid. en Op een ja. laagdrempelige manier om, um, om het dus bij het publiek te krijgen. maar Wat ik me afvraag, hè, bedoel, als ik naar de automaat hier om de hoek ga... dan uh, kies ik die reep of ik uh, neem dat blikje fris. En uh, ik D18, dan komt mijn favoriet eruit rollen uh, Weet jij bij zo'n automaat als de Jouwe... Uh, ja, wat, wat erin zit als je uh, voor die automaat staat? Uh, nee. Nee, je weet niet wat erin zit, um, tenzij je een beetje de Facebook-pagina's volgt van uh, de, de regionale pagina's, tenminste een pakje kunstpagina's. Um, maar het is echt een, een soort verrassings-ei. Je, je weet niet wat je krijgt. Yeah. Um, je weet niet welke kunst je krijgt. Uh, je weet ook eigenlijk weet je niks. <laughs> je je, je, je hoopt maar dat je het je iets is wat, wat, wat jij mooi vindt. En, en, en welke ja. prijs moet ik denken voor, zo, voor, voor iets wat daarin zit? Het kost 4 euro. Oh, dat valt ook nog maar mee. Ja. Ja. Um, Oké, okay. ja. en uh, je zei net, nou, je hebt die, die 40 gebieden in een land. Er zijn er nu 20. Dus 40 is dan ook je doel? 40 is mijn doel. Ja. En, dan, uh, en dan 15 geweest in België. Dan heb je al het Nederlands gebied hier een beetje in de buurt uh, gehad. En uh, da ja, dat lijkt me wel een leuk streven. Ja. <laughs> en als ik denk, het is natuurlijk ook de automaten zijn er niet zoveel. Uh, dus je, zult, uh, je hebt toch een beperking. En uh, maar die 40 gaan we wel halen. Dat is hartstikke mooi. Ja. Waar, waar is meer informatie te vinden? Want je zei Facebookpagina, uh, hoe kom ik daarbij? Er is uh, gewoon kunst .com. Dus niet nl, maar .com. van initiatiefnemer van Pakje kunst Ronald Schouten. Hey, dank je wel. Schouwen, schouwen. Schouwen, sorry. En, en veel plezier bij de opening in Leiden. Hè? Uh, 7 april, geloof ik. Ja, 7 april. Ja, dank je wel. En een fijne paas nog. Ja, hetzelfde. Als iemand aan mij vraagt, ik noem één nummer van Fleetwood Mac, dan zeg ik The Chain. En die draait dan ook speciaal voor jou hier op NPO Radio 1. Waar het even over half zes is geworden op tweede Paasdag. Toevallig ook de tweede van april. En de tweede keer. Dat Veerle gaat vertellen wat uh, uh, het nieuws is, wat net geen nieuws is geworden. Yes, goedemorgen. ja. Nou, goedemorgen. Daarvoor gaan we even naar, uh, naar Amerika. Want een 17-jarige Amerikaanse tiener heeft afgelopen week mogelijk het uh, slechtste rij-examen ooit afgelegd. Toen het meisje woensdag in uh, Buffalo, Minnesota... Mm -hmm. haar rijexamen wilde afleggen... zette ze per ongeluk de auto in drive... in plaats van in zijn achteruit. Nou ja, en zo nee. crashte ze vol in het examencentrum. Dus ik vrees uh, voor haar dat ze het binnenkort nog een keer mag proberen. Ik denk niet dat ze het gehaald heeft. Nee. Ik, uh, ik denk het ook niet. Heb nee. Jij een rijbewijs? Nee, nee. En ik uh, ja, vrees dat ik ook zo'n actie zou uh, uit kunnen <lacht> halen. Dus ik stel hem nog even uit. <lacht> het is beter voor de wereld. <lacht> ja, dat ja is precies, een... precies. Beter uh, met het OV voor mij. <lacht> en uh, nou ja, afgelopen week was er ook uh, veel ophef over de nieuwe commercial van heineken vanwege de racistische ondertoon mm -hmm. in de commercial is namelijk te zien hoe een barman op een zonnige rooftop bar een biertje over de bar schuift richting een blank meisje en het uh, biertje passeert ondertussen twee donkere mensen en wanneer het blanke meisje het biertje oppakt verschijnt uh, de tekst sometimes lighter is better in beeld nou ja, heineken heeft uh, de reclame inmiddels teruggetrokken en zegt sorry uh, en tot slot gaan we naar uh, Taiwan. Op een strand is daar een fotocamera aangespoeld... die meer dan twee jaar lang op zee gedobberd heeft. Uh, de camera die zat al die tijd in zo'n uh, waterdichte hoes. Ja, ja, ja. En uh, die werd gevonden door schoolkinderen. Die hadden daar een project uh, om zwerfafval uh, te verzamelen. Nou, de leraar van die, uh, van die schoolkinderen die heeft foto's op Facebook gezet. En uh, de, Japanse studen, de Japanse studenten, de eigenaressen van deze foto's, die, uh, ja, die herkennen dat. En uh, die komt dan ook binnenkort dolgelukkig weer naar Terwijl om haar camera met vakantiefoto's op te halen. Ja, ben benieuwd of, dat er nog, uh, of er nog vissenfoto's gemaakt hebben? Als ik ja. zo'n camera zou vinden, zou ik eerst zelf een foto maken? Dat je als laatste foto een hele, hele gekke selfie tekent. Ja, dat ja, zou ik ook doen, inderdaad. Ja, ja. Dat was hem, hè? Dankjewel. Dank je wel. geen probleem. Dan nou, gaan we naar de Dutch Comic Con. Uh, dat is zo'n uh, ja, zo uh, zo grote beurs uh, van alles te beleven. Gaming, je kunt er strip tekenen, vechten... je kunt er met een drone vliegen. Maar er is ook een cosplay contest. Ja, een cosplay contest waar onze verslaggever... Steven van Ulft wel meer over wilde weten. League of Legends, Dragon Ball, Avengers... Nou, mij zegt het allemaal niet zoveel. Als een complete vreemdeling laat ik me vandaag onderdompelen... in de wereld van cosplay op de Dutch Comic Con en de jaarbeurs in Utrecht. Ik ben benieuwd. De cosplayers hebben vandaag een druk programma. Ze beginnen uh, met een pre-judge. Ze hebben een photoshoot van een outfit en daarna is pas het echte onderdeel waarbij ze een act moeten vertonen voor het publiek. Uh, waarmee echt grote prijzen te vallen. Voor mij is cosplay uh, je verkleden als iets. Iets waar je gek op bent en dan gewoon gaan. En gewoon bij mensen die ook zo gek zijn iets leuks doen. Dus ook al trek je maar een shirt aan wat ergens blijkt, dan ben je al gewoon lekker aan het cosplayen. Het zijn vooral karakters die ik zelf cosplay. waar je uh een band mee opbouwt zeg maar. Je leert het karakter echt door en door kennen. Ik weet hoe dit karakter loopt, wat hij draagt, hoe hij praat, welke woorden dat hij het vaakst gebruikt. Je gaat echt op alles letten, echt in de pure details. Met cosplay ben je natuurlijk ook een ander persoon. Je bent een karakter, dus je bent sowieso niet jezelf. Wat ik zo leuk vind aan cosplay is het, uh, vooral de opbouw naar de, de naartoe. want ik ben hier al echt al drie, vier maanden mee bezig. Het is gewoon cool om je eigen om draai te geven aan een karakter of je eigen je favoriete karakter gewoon zelf. Te zijn. Het samen maken van kostuums, het uh, kunnen doen van koppelcosplays, dat je samen karakters bent die op elkaar aansluiten, dat is heel erg leuk om te doen. Ik zie een personage dat ik herken. Een wijde broek, uh, turquoise kleur, heel veel kraaltjes. Uh, nou, mooie gouden sandaaltjes eronder. Jij bent prinses Jasmine, toch? Ja, klopt. Ik doe mee aan, aan de cosplay-wedstrijd. Uh, je hebt de pre-judging, dus dan ga je ook van, uh, van dichtbij kijken van nou, hoe mooi is je kostuum eigenlijk. Je ziet dat de jury druk aan het kijken is naar de foto die ze erbij hebben. We are striving for accuracy to uh, you know, the reference images and things like that. De kandidaten zijn echt hun outfit aan het omschrijven en wijzen naar bepaalde kledingstukken. Bijvoorbeeld een masker dat op het hoofd zit of de vleugels die ze aan de achterkant hebben. Van top tot teen worden ze bekeken om zo de best mogelijke jurering te krijgen. For myself, I look at techniek. Did they think out of the box on certain things that you normally wouldn't think of? Ze gebruiken verschillende textures in hun different om of te maken. We lopen inmiddels backstage. Jij hebt net je pre-judge gehad. Hoe ging het? Het ging heel goed. Uh, ze konden het heel erg waarderen dat ik het goed had voorbereid. En uh, ze dus, uh, vroegen eigenlijk heel veel... Uh, Heel veel vragen hoe ik het kostuum gemaakt heb en of ik het met de hand gedaan had. Uh, ze konden het heel erg waarderen, ook omdat één uh, persoon zelf ook buikdans. Dus ze wisten ook hoe die kostuums in elkaar zat. En uh, ja, ze was heel blij om uh, te zien dat ik alles volgens die regels heb gedaan. Backstage is een uh, hele fotostudio opgebouwd met een mooie verlichting. De fotograaf staat klaar. En uh, Princess Jasmine uh, is klaar voor de foto. Ja, 3, 2, 1. Gedacht van ja, gedacht, toen ik de ex zag, van, dat, dat wil ik ook, want dat kan ik. En later zat ik zo te denken van, hé, hey, maar ik kan dansen en, en je ja, hebt Prinses Jasmine en 1 plus 1 is 2, dus waarom ga ik dat gewoon niet een keer doen? Boys and girls, welcome to the best cosplay competition het gaat beginnen. Dit is het moment waar alle deelnemers op gewacht hebben. Het is afgeladen vol bij de mainstage, alle stoelen zijn bezet en daarachter staat het ook nog rijen dik. Mensen voeren een act op, krijgen daarvoor groot applaus en dit is echt het moment waar ze maandenlang naartoe gewerkt hebben. De een staat op zaterdagochtend op het voetbalveld en de ander loopt mooi in kostuum tot de jaarbeurs in Utrecht. Ja, en prinses uh, Jasmine, is, uh, goed nieuws natuurlijk... is uiteindelijk zelf nog in de prijzen gevallen. Ze kreeg de prijs voor beste act. En dan is het tijd voor de fris sportflits. Elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij... over het afgelopen sportweekend. Dan weet je straks bij de koffieautomaat niet alleen te vertellen... welke 1 april grappen geslaagd zijn... Uh, maar ook wie het lekker deed bij uh, de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. En uh, ik bespreek dat met Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Dus Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen Thomas. En een uh, zalig paas ook voor jou. Um, ja, dank je <laughs> Laten we dan meteen maar uh, met de Ronde van Vlaanderen beginnen voor de vrouwen. Uh, wat was dat voor een wedstrijd? Nou, het was vooral een natte wedstrijd uh, ja, en daarom dus nog zwaarder dan, dan die normaal is. Uh, ja, daardoor werd er niet zo heel gek veel aangevallen, maar de Nederlandse dames ja, die hadden echt een hoofdrol. Uh, vijf Nederlanders in de top 10 en een volledig Nederlands podium, dus je kunt wel zeggen dat Nederland opviel. Ja. Ja, en de winnares, uh, Anna van der Breggen, ja, die reed echt fantastisch, ze reed uh, op 30 kilometer van de finish, deze uh, weg bij de rest en uh, ja, ze is pas weer teruggezien bij de finish. Moet ik zeggen. Uh, ja, was gewoon echt heel veel beter dan de rest en uh, ja, voor plek 2 uh, en 3 werd gesprint en uh, uh, nummer 2 werd uh, dat is van de Brechtse ploeggenoten die werd uh, tweede en Annemiek van Vleuten werd derde dus uh, ja in een clean sweep, zouden we zeggen. Ja, heerlijk. In, ik, het, uh, ja. in het schaatsen. Ik heb een paar uh, stukjes uh, uh, meegekregen van de, van, de, van de Ronde van Vlaanderen. Ik inderdaad mm -hmm. vooral regen, regen, regen. En elke keer als ik keek, ja, had heel toevallig misschien was er dan een valpartij. Uh, uh, ja, dat was ook nog een hele grote, hè, geloof ik. Werd het einde van de wedstrijd daar nog door bepaald? Uh, ja, dat is echt een uh, echt, uh, ja, forse grote uh, groot valpartij. En uh, ja, daarna waren er eigenlijk nog maar 15 dames vooraan over. Er kwamen er later nog wel wat bij. Uh, dus toen waren ze weer met 40. Maar uh, ja, een groot deel hebben we ze gewoon niet meer teruggezien. En uh, ja, behoorlijke impact wel. Ja, ja. En uh, Anna van der Breggen die won uiteindelijk. Kunnen we uh, ja, meer van haar verwachten dit seizoen? Ja, ja, sowieso, hè. Ze, is, uh, ze is echt goed. Maar ze is nu al echt uh, heel vroeg in vorm. Uh, en ze was eigenlijk nog niet, uh, niet de favoriet voor de, deze koers. Maar ja, wel gewonnen. Dus ja, ik hoop dat ze het, uh, het hele seizoen op het volk vast kan houden. Maar uh, ja, we zullen het zien. Ja. Um, de, nou Dat waren de vrouwen. De mannen, hoe deden die het? Ja, ook echt heel erg goed. Uh, ik heb echt de hele dag, uh, als er kopgroepjes waren, zaten de Nederlanders bij. Dus dat is gewoon een heel, heel goed uh, teken. En uh, ja, de man die het natuurlijk echt flikte was uh, Nicky Derpstra. Die, uh, die won hem. En uh, ja, hij reed ook eens eentje weg uh, uh, bij een groep toprenners. Toen moest hij een, nog een kopgroepje inhalen. En hij komt bij het kopgroepje en uh, ja, hij gaat erop en erover, uh, om het zo te zeggen. En uh, ja... Dat heb hij ook gewonnen? Oh, ja. kat in het bakkie. Uh, dan gaan we naar ja. het voetbal als je het goed vindt. Uh, ja, Ajax won met 2-1 van Groningen. Um, maar ja, het blijft een beetje terugkerend item. Is de Amsterdamse club nog een beetje in de race voor de titel? Ja, nou ja, kijk. Het, ik heb het al eerder gezegd, natuurlijk, maar het wordt wel steeds lastiger. En ja, we gaan nu er zijn nu nog maar vijf wedstrijden en het gat is nog zeven punten. Dus uh, ja, het wordt echt steeds moeilijker, maar officieel kan het nog steeds. Uh, en ze spelen nog een keer tegen PSV. En PSV heeft ook nog wel een paar lastige wedstrijdjes. Maar ja, ik, het, wordt, het wordt moeilijk, maar het kan nog steeds. Ja, en uh, AZ uh, die won, even kijken, van ADO. Uh, die staan op de derde plaats, vijf puntjes achter Ajax. Ja, gaat AZ nog een bedreiging vormen voor uh, de Amsterdammers? Ja. Uh, als je het uh, puur uh, naar de cijfers kijkt, op zich wel. Maar dan kijk je naar het uh, programma van AZ. Uh, die moet sowieso nog tegen Ajax en PSV. En ja. de andere tegenstanders zijn eigenlijk ook bijna allemaal uit het linker lijken. Dus ik denk niet dat dat uh, nog gaat veranderen. Maar ja, officieel, het kan wel. Maar... Ja. Er moet nog gevoetbald gevoetbal worden, dus alles kan uiteindelijk. Precies, daarom. doen ja. mooi van praten over sport. Uh, dan gaan we tot slot <laughs> en, naar een sport die minder in het nieuws is, maar waar we het zeker niet slecht in doen, dat is de hockey. Uh, de Utrechtse hockeyclub Kampong, uh, die even kijken hoor. 4-1 ze uh, op Racing uh, mm -hmm. Brussel hebben ze ja. geplaatst voor de halve finale van de Euro Hockey League. Uh, ik ben niet heel erg thuis in het hockey op dat niveau was het een verrassende uitslag. Uh, nou ja, in zoverre is Nederland gewoon een heel goed hockeyland. Uh, dus ja, uh, in die zin dat we goed meedoen in uh, Euroleague, is niet zo heel gek. Uh, en ze hadden de vorige ronde hadden ze de titelverdediger al uh, uitgeschakeld. Dus ja, de, over, de overwinning op zich is niet zo'n hele grote verrassing. Uh, maar ja, uh, het kan ook zomaar gewijs zijn, natuurlijk als het wat minder gaat. Ja, ja, ja. En maken de mannen nog een kans om, uh, om die competitie te winnen? ja, ik denk het eigenlijk wel, want ze zijn, uh, nou ja, ze staan nu uh, koploper in Nederland uh, en, en in Nederland doen sowieso uh, nog twee andere clubs zitten ook bij de laatste acht. Hè? Rotterdam en uh, Bloemendaal spelen vanavond in de kwartfinale, mm. dus het kan zomaar zijn dat je ineens uh, drie Nederlandse clubs in de in de uh, halffinale hebt. Ja. Uh, ja, dus dat is even afwachten natuurlijk, maar ja, ja, wij zouden ze niet kunnen winnen. Ja, uh, ja, Nederlands hockey is echt heel groot en, uh, en goed. Dus ja, ik denk wel dat ze een goede kans maken om te gaan winnen, ja. Nou, dat zou mooi zijn. Uh, tot zover het uh, sportweekend van uh, dit uh, paasweekend. Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Dank je wel. Graag gedaan. En nogmaals. En een fijn paas ook ja. nog, hè. Jo, <laughs> lekker <Ja>. Eigen zoeken. <laughs> Dat Why Don't You hier op NPO Radio 1 in Fris waar het tien voor zes is op de tweede paasdag. Uh, nou, 2 april, nog even terug naar gisteren. 1 april, de dag waarop alles uh, wat je de afgelopen week... voorwaar hebt genomen, toch opeens een grote grap bleek te zijn. Zo kwam Google uh, gisteren met de zogenaamde Bad Joe-detector. Uh, de zuivelhoeve die, uh, uh, die uh, introduceerde boerenjoghurt met uh, liqueur erin. Uh, .com die, uh, die beweerde de, de trailer van het nieuwe seizoen van Game of Thrones te hebben. Uh, Hema die ging camouflagepaas eigen in de winkel leggen, et cetera. Het nou, bleek allemaal 1 april-grappen te zijn. De een was wat makkelijker te ontdekken dan de ander. En eerlijk is eerlijk, wij van Fris zijn zelf ook nog in een grap getrapt. Dat is helemaal de schuld van Emiel Dingemans... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Uh, Veganisten. Uh, Emiel, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Hoi. <laughs> Wat voor grap hadden jullie bedacht? Ja, wij hadden een grap bedacht. Um, dat was het late leven keurmerk. En um, wij vonden eigenlijk dat... Uh, bij, van de dierenbescherming krijg je bij het beter Leven Keurmerk, dat iedereen wel kent, 1, mm -hmm. twee of drie sterren... En eigenlijk voor plantaardige producten, echte plantaardige alternatieven, kan je geen keurmerk krijgen van het beter leven, eh, van de dierenbescherming. En dat vonden we toch een beetje jammer, daar moesten we wat mee. En dachten we, nou, dan geven wij ze een eigen keurmerk, het late leven keurmerk. Mm -hmm. En um, ja, omdat dieren niet geen dingen zijn eigenlijk, maar gewoon dieren zijn. Yeah. Die ook een eigen leven hebben. En misschien wel beter gewoon in leven laten. Ja, dus dat, dat, dat was nodig vonden jullie. Uh, nou ja, uh, persbericht gemaakt, uh, een mooi showtje opgetuigd en wij trapten het met open ogen in. Maar het bleek een grap te zijn, maar dus wel met een serieuze boodschap. Hoop, hopen jullie dat door deze aandacht uh, ja, er wel actie ondernomen gaat worden? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen zich moeten beseffen... dat um, bijvoorbeeld een drie-ster beter leven... dat dat eigenlijk best wel een minimaal verschil uitmaakt daarvan. En als je echt denkt dat je voor de dieren echt goed bezig wil zijn... dat je dan de beste alternatieven kan gebruiken die plantaardig zijn... waar dieren niet voor gebruikt hoeven te worden. Hmm, ja, ja. Dan, dan, dan nog even iets anders. Uh, jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisten. Uh, gisteren is ook de dag waarop de Vegan Challenge is begonnen... Um, is dat dan ook een 1 april grap? Dat is zeker geen 1 april grap. Deze doen we uh, drie keer per jaar. En in april is altijd een maand lang dat mensen 30 dagen lang veganistisch gaan eten. Op dit moment hebben al 3300 mensen zich aangemeld voor de Vegan Challenge. En dan krijgen ze uh, recepten hoe je lekker veganistisch kan eten. En tips hoe je dat doet. Uh, in een mailbox. En iedereen kan zich daarop inschrijven. Kan zelfs tot deze week nog uh, via de website Vegan Ja, dus één maand veganistisch eten. Uh, uh, en, en, en heel kort nog, waarom moeten mensen daar volgens jou aan meedoen? Um, de reden is van dat uh, mensen die veganist zijn, die hebben het, uh, die hebben het besef dat dieren voedende wezens zijn, uh, met een recht op een vrij leven. En als we geen dierenleed willen veroorzaken, dan uh, kunnen we best gewoon kiezen voor plantaardige alternatieven. En die zijn dus superlekker ook. Ja, en er zijn er ook genoeg van, zeggen jullie. Absoluut. Ja, dus ja. dat was geen aprilgrap, de, de Vegan Challenge. Uh, het uh, laten leven, Kermak, dat dan wel. Uh, maar met een serieuze boodschap, toch? Absoluut, ja. ja. Dingemans van uh, de veganisten, uh, Nederlandse Vereniging voor Veganisten. Uh, Dank je wel. En uh, ja, een fijne uh, Pasen met uh, ja, dan niet een ei, maar misschien een uh, veganistische chocolade-ei. Zeker, met paasbroodjes erbij. Heerlijk. Heerlijk. Fijne dag. Hoi. Ja, en dan gaan we door naar uh, de, de Autisme Week. Hadden we het eerder uh, deze, deze uitzending al over. Het is vandaag uh, uh, Autismedag, 2 april. Um, en uh, we kennen allemaal bijna iemand wel met autisme. Uh, toch weten we niet altijd hoe we ermee om moeten gaan. De Nederlandse Vereniging voor Autisme die vraagt deze week daar dan ook extra aandacht voor tijdens die uh, Autisme Week. Door het hele land vinden evenementen plaats. Ook Stichting Autisme Experience doet hier aan mee. En uh, Lars Seurensen is van deze stichting. Dan zeg ik goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, autisme uh, heeft heel veel vormen, is bij iedereen anders. Um, ja, de gemeente delen, hoe kun je het autisme het beste uitleggen? Uh, ja, daar zit direct onze grootste uitdaging. Uh, en, en ook de reden waarom wij gaan, gaan willen bestaan met de Autisme Experience. Uh, autisme kun je eigenlijk heel moeilijk uitleggen. Zeker als je. Ik ben geen expert, hè? Ik ben. Ik ben een, een, een, een vrijwilliger in de Stichting mm -hmm. en, uh, en een vader van iemand uh, van een dochter met autisme. Uh, dan, dan heb je vaak zoveel tekst nodig om uit te leggen hoe het autisme bij, uh, in ons geval dan uh, specifiek bij onze dochter werkt. Ja. En zodra ik je dat verhaal vertel, ja, is die kennis eigenlijk ook alleen maar toepasbaar voor als jij om zou gaan uh, met onze dochter. Omdat, het, omdat, en, omdat en iedereen is... met autisme anders is en anders tegen de wereld aan kijkt. Ja, ja, precies. En, weet je, je merkt zelfs al dat, uh, dat de experts het moeilijk vinden... om er een, uh, uh, een goede beschrijving bij, uh, bij te geven. Eh, als je de boeken induikt, dan staat daar nog steeds... dat het gaat om een stoornis. En uh, in plaats van, uh, zoals uh, als je het vraagt aan iemand met autisme... vind je dat je een stoornis hebt, zullen die zeggen... nee, ja, kijk alleen anders op een andere manier naar de wereld. Ja. Dus, uh, en, en dat is precies waarom wij ook... Uh, en vinden dat er een autisme experience er moet komen. Omdat het is eigenlijk net zo moeilijk uit te leggen als uh, uh, ja, de, de Nederlandse cultuur. Om zo maar even iets uit te leggen. Dat bestaat ook uit zoveel verschillende elementen. En, uh, of, of het menselijk lichaam. Dat is ook zo'n groot concept. Ja. En uh, eigenlijk zijn we er zo ook opgekomen door een bezoek aan, uh, aan Corpus in Leiden. Of, uh, of met de kinderen in, uh, in Nemo, het uh, Science Center Nemo. Ja. Dat je, dat je achterkomt als je dingen kunt doen rondom een bepaald thema dan uh, spreekt het veel meer tot de verbeelding... en kun je op een veel betere manier ook daar iets van kennis uh, tot je nemen. Ja, dus de, de experience, het doel daarvan is dus een, ja, een, een um, ja, museum... of een, een, ja, een uh, tegenwoordig noemen we dat inderdaad ja. een experience over autisme... waarin ja, je misschien meemaakt hoe het is? Of hoe, hoe... Ja. ja, de werktitel was ook... Uh, toen, toen wij vier jaar geleden aan de keukentafel begonnen te brainstormen was de werktitel ook uh, het Nationaal Autisme Museum. Die dat ook gelijk een beetje body geven. Ja. Uh, maar we kwamen al vrij snel in, uh, in gesprekken. Uh, we wilden dus vooral met uh, dit samen met uh, mensen over wie het gaat, mm -hmm. die autisme hebben, of ouders van, of verzorgers, uh, dat doen. En uh, die kwamen als een museum. Ja, dat klinkt als iets waar je kijkt naar een tentoongesteld archief. Uh, dat is iets, uh, ja, dat voelt meer passief dan, dan dat je actief echt iets aan het leren bent. En, uh, en zo kwamen we dus op dat experience-verhaal. En we denken dat het ook uh, het beste past bij zoiets als autisme. Uh, omdat je, je kan vertellen, of, of er zijn honderden boeken over geschreven... en er staan websites vol. Hier en daar zijn zelfs films die uh, <laughs> vaak uh, bepaalde dingen van autisme laten zien... en het stigma zelfs uh, versterken. Ja, de stereotypes. Uh, uh, Rainman bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld daarvan. Ja, precies. Ja, dan is er een documentaire geweest op zich, prachtig over Kees Momma. Ja, ja dat is een man met autisme. En ja, dan, dan weet je nog vrij weinig. Maar dat en lijkt me ook het moeilijke het in, in zo'n experience. Dat je um, het wel moet vormgeven dat het voor iedereen uh, anders ervaren wordt. Ja, nou, daar hebben we uh, het, het volgende op bedacht. En wat wij willen doen straks in de Autisme Experience, als, als je daar naartoe kunt komen en die, en die open gaat, is dat je. Je kunt kiezen uit virtuele gidsen die uh, zelfs met je meelopen over de, muur, over de muur en zo. We hebben net allemaal 3D-tekeningen uh, voor, uh, voor gezien vanuit ons uh, projectbureau. Ja. Uh, en bijvoorbeeld als jij zegt, nou mijn buurmeisje heeft autisme en die is ongeveer 16 jaar en uh, van een gemiddeld uh, niveau. Uh, dan kies jij dus een gids uit die ongeveer daarbij past. Ja, ja. En die dus door de hele experience heen, als je stel je bent ergens en het gaat over zintuigen, dat zij jou vertelt: van ja, nou, mij hoor je misschien wel eens schillen naast, uh, naast de deur. Uh, want ja, weet je, dan heb ik een hele fijne dag gehad op school, allemaal prima, maar dan moeten de prikkels treffen uit. Ik, ik, ik noem maar wat. Ja, want dat is dus, natuurlijk ook iets dat... met prikkels. Uh, ja, mensen met autisme hebben vaak last met overprikkeling. En dan, dan moet je ook weer in zo'n dat, dat moet je ook weer een, uh, of nabootsen in zo'n uh, situatie. Ja. Ja, maar pas op wat je zegt. Ik vind het wel grappig. Jij zegt ook al gelijk. Uh, mensen met autisme hebben vaak last van overprikkeling. Weet je, daar zit, uh, er zijn net zoveel mensen die last hebben van onderprikkeling. Hm. En uh, geef maar weer aan dat ja, weet je, je moet zo uh, genuanceerd eigenlijk naar kijken. En wat we wel kunnen doen, we kunnen het hebben over prikkels. En prikkelverwerking. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? En uh, wat voor effect heeft dat op je? We ja. hebben dadelijk de... Het heeft nog niet echt een naam, werktitel is prikkelbooster. <laughs> dat je in een soort van ding gaat staan... met een rode knop ook, als noodding. Ja. Uh, waar, waar is meer waar informatie prikkel... te vinden over de autism experience? Uh, Autismeexperience.nl kun je alles vinden over, uh, uh, over wat we aan het, uh, aan het bouwen zijn. Ja. En uh, we zijn regelmatig nu in het uh, land met evenementen. Uh, aanstaande vrijdag ook hebben we een groot evenement in, uh, in Dordrecht met Singers Ja, We, we uh, moeten afronden, Lars. <laughs> Lars van de, uh, oh, okay. ja, yeah. van, de, van de Autisme Experience. Uh, fijne Pasen. Yeah, okay. Vertel. Caro en NCRV NPO Radio 1.